De voorzang der gemeente van Psalm 25 en daarvan het zevende vers. God verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woon. Heilige heim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vrees verbond Dogen houdt mijn sterke moed, op paard om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit het hoogte hebben. Wij noemden nu het zevende vers van Psalm 25. voorlezen van de zelden Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heer uw God, die u uit de gip, ten aan, de uitgeleid hebt. Jij zult geen andere goden voor mijn eigen hebben. Jij zult u geen gesneden beeld, nog geen gelijkenis maken van het geen boven in de hemel is, nog van het hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buizen of gaan dienen, want ik de Heer en uw God ben een ijverig God, die de meest der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het vladen en aan het dergene die mij hebben. En doe waarom hardigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mij de geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet eindelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam eindelijk gebruikt. Gedenk je sabbadag dat jij dien heilig. Vijf dagen zult je arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbad dat je hier in je shopt, dan zult jij geen werk doen. Jij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dinsknecht, nog uw dinsknecht, nog uw zoon, nog uw zoon, uw zoon die je nu op woorden hebt. Want in zes dagen heeft de Heer het in hemel en de aarde gemaakt, De zee en alles in daarin is, en hij rustte zijn zevende dagen. Daarom zegende de Heer het in sabbada en hij rustte zijn pelfde. Heer uw vader en uw moeder, dat het uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet steden, Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naastje. Gij zult niet begeren uw naasten uit. Gij zult niet begeren uw naasten vooral. Nog zijn in dienst krijgt. Nog zijn in dienst maakt. Nog zijn in oom. Nog zijn in ezel. Nog iets dat u naasten is naasten heeft. Verder zal aan uw aandacht worden voorgelezen, afgedeeld en de Het woord waar u kunt opgetekend vinden in het boek rechteren. En daarvan nader het zevende hoofdstuk. Wij noemen het Richt, Richter en Zeven. Toen stond Jeruba al te werken, is Gideon vroeg op en al het volk dat met hem was. En zij legerden zich aan de fontein van Herod, dat hij het heil tegen de Midianiten had tegen het noorden, achter de Neuvelmoré in het al. En die zeiden tot Gideon, dat volks is te veel het werk met uwe. Dan dat ik de Midianieten in hun hand zal geven. Opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende: Mijn hand heeft mij verlost. Nu dan roept nu uit voor de oren des volks, zeggende: die bloede en verstaagd is, die keerde weder en spoedde zich naar het gebergte Gilead. Toen keerden uit het volk weder 22.000, dat er 10.000 overbleven. En de heren zeiden tot Gideon: nog is het volk te veel, doe we hen afstaan naar het water en ik zal hen nu al daar beproeven. en het zal geschieden van en ik tot u zeggen zal deze zal met u trekken, die zal met u trekken maar al degene van welk en ik tot u zeggen zal deze zal niet met u trekken die zal niet trekken en hij deed het volk afstaan naar het water toen zeiden de Heer tot Gideon al wie met zijn tong uit het water zal rekken gelijk als een hond zou letten, dien zult gij alleen stellen. Desgelijks al wie op zijn knieën zou bukken om te drinken. Toen was het getal dergenen die met hun hand tot hun mond gelijk hadden, 300 man. Maar alle overigen des volks hadden op hun knieën gebut om water te drinken. En de Heere zei tot Gideon, door deze 300 mannen die gelijk hebben, zal ik jullie de verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan en niet naar zijn plaats. En het volk nam de theekorst in hun hand en hun bazuinen en hij liet al die mannen van Israël gaan. En niet gelijk naar zijn tent, maar die 300 man behield hij. En hij had het leger de Midianiten beneden in het dal. En het geschiedde in dezelfde nacht dat de het tot hem zijde Sta op. Ga heen en af in het leger want ik heb het u in uw hand gegeven. Vreed gij dan nog af te, af te gaan, zo ga af, gij en Pura, uw jongen, naar het leger. Gij zult horen wat u zult spreken, en daarna zullen uw handen gesterkt worden, dat gij aftrekken zult in het leger. Toen ging hij af met Pura en zijn jongen tot het uiterste des schildwachten die in het leger waren. En de Midianieten en Amalekieten en al de kinderen van het oosten, lagen in het oog gelijk springhanen in menigte. En hun kemeren waren ontelbaar gelijk het zand dat aan de oever der zee is in menigte. Toen uw Gideon aankwam, zie zo was er een man die zijn al in droom verduidde. en zei zie, ik heb een droom gedroomd. En zie een geroost gerstenbrood ze zich in het leger van Midianieten. En het kwam tot aan de tent en sloeg zich dat ze viel en keerde ze om met onderste boven dat de tenda lag. En ze je zal antwoorden en zeiden, deden ze niet anders dan het zwaar Gideon, de zoon van Joas, de israelitische man. God heeft de Midianiden en dit leger in zijn hand gegeven. En het geschiedde als Gideon de vertelling deze droom en zijn uitlegging hoorde zo aan dat hij. En hij keerde weder tot het leger is eruit en zeiden, maak u op want de Heer heeft het leger van Midianieten en u is hand gegeven. En hij deelde de driehonderd man in drie hopen en hij gaf een iederlijke bazuin in zijn hand en ledige kruiken en zaken in het midden der kruiken. En hij zei tot hen, ziet naar mij en doet alzo, en ziet, als ik zal komen aan het uiterste des legers, zo zal het geschieden gelijk als ik zal doen, alzo zult gij doen. Als ik met de bazuin zal blazen, ik en allen die met mij zijn, dan zult gij lieten ook met de bezuin belaten, rondom het ganse leger, en je zult zeggen, voor de Heren en voor Gideon. Algroep aan Gideon en honderd mannen die met hem waren in het uiterste des leger, in het begin van de middelste nachtwaken, als ze maar even de wachters gesteld hadden, en zij bliezen met de ook sloegen zij de kruipen die in hun hand waren in stukken. Alzo bliezen de drie hopen met de bezuinen en braken de kruiden. en ze hielden met hun linkerhanden fakkelen en met hun rechterhanden bezuinen om te blazen, en zij riepen, het zwaardes heren, en gieden En zij stonden in geval in zijn plaats rondom het leger. verliep het ganse leger en zij schreeuwden en vlogen. Als de drie honderd met de bezuinen bliezen, zo zetten de heren het zwaardes ene tegen de andere, en dat in het ganse leger. En het leger vluchtte tot beth toen als tot aan de grens van Abimelech naar boven Tabab. Toen werden de mannen van Israël geroepen uit Nafteri, en uit azer en uit gans en ze jaagden de Midianieten achterna. Ook stond Gideon boden in het ganse van Ephraim, zeggende, komt af, de Midianieten tegemoet, en beneemt hun lied in de wateren, God aan beth te ze weten de Jordaan. Alzo werd alle man van Eteren geroepen, en ze benamen hun de wapenen tot aan Bedbara en de Jordaan. En zij vingen twee vorsten der Midianieten, Oreb en Zeeëb, en doodden Oreb op een rooksteen Oreb, en hebben doodden van de Peskad Zeeëb. En zij vervolgden de Midianieten, en zij brachten de hoofden van Oreb en Zeeëb tot Gideon over de Jordaan. Om te helpen zijn in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang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 Hoe vreselijk groeit, oh God, het saamgezworen rot dergenen die me durven. Ze maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken, maar veren doen van mij hoe beter ik ook lij, nog deze smaadtaal hoor. God zal hem nu niet meer verlossen als weleer. Hem is geen heil beschoor. Wat er verder voor, vers 1, 2 en 3 van een derde persoon. aangewezen. God gaat over in de hand van de Midianieten, die eerst over hem. En met de Midianieten kwamen ook de Amalekieten, Arabieren en nog De meeste waren heidische volken van Abraham helaas afkomstig. Milanieten zijn afkomstig van Ketura, waar Abraham mee gehuwd was naast Sarah. Paraphiezen zijn van Ismaël afkomstig. Ook van Abraham afkomstig uit Haag. Je ziet het wel. Voor je broeder volg het de moeite heilen. en toch werd ze te gebruiken als Israël van God aanwezig om Israël te tuchten. De zon, die vragen altijd om slagen, niet de zon daar, want die heeft er liever geen een. Maar de zon, die roepen altijd om de slagen. Zo gaat Gods in de hand van niet. Zeven jaar. En dan lezen we in vers 6. Al zo werd Israël zeer verarmd. Vanwege de Mijanië. Want telkens kwamen ze om te roven en te stelen. Nooit hadden ze genoeg. Die mensen schijnen erg lange vingers gehad hebben. Want een dief heeft lange vingers. Je rijdt soms heel hele land af om te roven en te stelen. Dat deed de Mietnia ja niet nog. Israël werd 80. En wat lezen we dan? In proces van hoofdstuk 6. Toen riepen de kinderen in tot een heer. Mens moet eerst arm gemaakt worden. En dan niet alleen uitwermen, want we roepen je nog niet hoor. Maar er zijn veel arme mensen op de wereld die wel opstandig en revolutionair worden, maar niet tot God roepen. Maar God gebruikt de armoede om het in de nood brengt. Ze kwamen althans sommige in geestelijke armoede voor God. En de arme spreekt smeking. Uit diepten der alleegte lees ik op 130, roep ik tot u, die heiligen stem, of Heer als goud van smaak. En dan lezen we daarna, in vers 8, zo zond de Heer een man die een profeet was, tot de kinderen in Israël, ik heb u uit Egypte doen opkomen, en u hebt de diensthuis uitgevoerd en ik heb u verlost van de Egyptenaren, van de hand van alle die u en ze hadden geweten ge dat ze geen vreemde goden moesten dienen. wat de heer is nadrukkelijk gezegd. En nu dienden ze toch de afgoten van die volken en En nu ging God ze, met die acht is de volken zelf klaar. Want je wordt met je eigen afgoderij altijd het waar hoor. Kan ik u zo dat noemen? Ja, had een zoon Joza? Je had hem boven maatje lief, bovenal de En hij kocht hem een veel waarder voor Daarom haten die broeders hem nog te meer. Dat zijn vader hem verliefd, boven En wat was het gevolg? Ze hebben hem in de kuil gesmeten en verkocht naar Egypte. Wat heeft dat Jacob grauwe haren doen dragen? Volgens mij, zie wel, met zijn eigen afgod wordt die plagen. En, al heeft de Nierus daar nou wijze bedoeling mee, die kon Jacob niet bekijken. Wat was de bedoeling? Dat in de eerste plaats Jacob zo vernederd wordt. Geen afgoten erop na te houden. En dat geldt ook voor de mensen hoor. Hoe meer afgoten dat we erop na houden, hoe meer te slagen dat we zullen krijgen. Want het geldt nog altijd wat er staat in de bereidheid tien geboden te dient, dan geen goden nevens mij. En dan denken wij natuurlijk aan houten en aan stenen beelden. Of zoals Rome voor de Maria beeld een buig. Dat doen wij natuurlijk niet. Maar dat ons hart stam van afgod is. zit. en aanbeden wat God niet heeft, daar hebben we geen aardig in. Daarom vallen we zulke klappen. Ook in ons land. Vandaar is het die afgod die aangebeden moet worden. En morgen is het niet afkom. En die voorhoudingen te zijn, die gaan soms erin veroor. Want die zijn net zo steken als de rest. Wij denken dat het heel voor mensenwerk moet komen, maar mensenwerk, dat blijkt bij God ijdelheid te zijn. Moeten we daar niet werken, natuurlijk. Die werken ze niet eens, daar heb ik het niet over. Als wij menen dat wij Gods werk wel over kunnen nemen. En dan zullen we ons wel bewaren. Dan zullen we er toch wel achter moeten komen dat dat niet gaat. Aan de andere kant moet men niet zorgeloos zijn. En zeggen laat maar gaan, want wat komen moet dat komen. Zo stopt we niet. We is net een weg tussen. En die moet God ons doen bewaren. Dat is de weg van zorgen en de weg van geloof. Die mocht Gideon bewandelen. Want waar bracht het Gideon? Dat is ook haar, hoor, die moest er ook in delen. Want de midden niet de alles. Hij had de moed niet om een openbaartje te doen wat Boas op zijn nacht deed. durfde burst, hij staar op het veld. Zie maar is. Dat de welkvloer wouw, maar dat durfde Gideon in die tijd niet Dat was niet toevertrouwd hoor. Dan stalen de Middien niet, nou eens werden het hem dood. Weet je wat er toen deed? In de was. Daar ging die dorst. Een weinig tarren om die, de vlucht die staat er voor de media niet. Als hij dan vluchten moest, hij en zijn familie. Dan had hij toch altijd leefstof. Zie, Gideon deed dat nog niet om zijn eigen te verzekeren, he? maar Gideon deed dat om te zorgen. En je kunt zien, God heeft het nog niet afgekeurd oh. Maar hij deed niet dat hij die wijsheid opstapelde met veel met de dat is niet. Maar een beetje om te vluchten voor de miljoenieten als je op de vlucht moest met zijn ouders, dat de leeftocht van. Zo erg was het En wat ik nu zeg maar is dit. Dat God nog een oog had op dat verborgen plaatsje waar Gideon zat. Ik weet precies waar hij was. Eerst lezen we dat ineens er een profet kwam. En die dus sprak ze van de zon. En daarna lees ik dat Gideon daar het dorst in de wijn van En toen kwam een engel des Heeren. En er zegt de kant tegen van: dat was de Zoon God. In man gedaan. Niet in de menselijke natuur, maar in man gedaan. Zo verscheen. En wat zegt hij tot Gideon? Gij strijd, maar haal. Gij zult Israël uit de midden niet te handen. Verlost. En Gideon keek op zichzelf, weg. Want verder kun je niet kijken Hij je, je geen in de oefening. Hier zegt hij, waarmee de zal ik al verloren. Want mijn duizend is het arms En ik ben de gereedsen uit mijn vaders huis. Hij zag nog niet dat het de zon God had, ook in het begin, hoor. Mijn heer, zegt hij. je En later kreeg hij dat erg. Wie kwam. Voorwaar een toen de Engel God zei, hij wil hem afgebrengen, ik wilde er Dan moet je dat vlees nemen en dat sok erover gieten. En toen kwam er de vlammen van boven en de Engel dus zeer, die voer op in de vlam. En toen dacht Gideon, en nu ga ik sterven omdat ik een Engel te zien. Maar de Heer stelde hem gerust. En toch geloof ik van Gideon dat hij een geloofshaal is. Want Paul beschrijft hem in de rij van 11, van de geloofshaal. Zou ik verhalen van Gideon, van Barak, van Jastat, zegt hij. Dan kun je zien dat hij een geloofshaal was. Maar zijn geloof was aanvankelijk toch zwaar. Hij vroeg daarom om het teken. Begrijpelijk, heren, zegt hij dat de douw op de aarde zij en droogte op het vlies was neer te leggen. En de Heer gaf op de ganse aarde dauw en droogte op het vlies. Gideon was nog nog niet van de mensen vreest, kan ik goed begrijpen, ik ben er ook nog niet van verlof. En doe draait niet om, heren, nou dauw op het vlies. En droogte op de aarde. En ik kreeg het ook. Kun je zien dat hij toen nog vlak in de oefening van het geloof stond. En dan krijg je vaak Indien het geloof wat versterkt wordt, dan krijg je niet zoveel kaarttekentjes meer. Dan worden je meer tot andere wegen geroepen. Dat kun je bij iedereen wel zien. En wat lezen we ervan? Wat gaat het ook? En was hij toen klaar? Nee, dat was je nog niet klaar hoor. Kun je begrijpen. En wat zegt de Engel des Vreest gij nog af te gaan? Zo gaat gij en Pura uw jongen tot het uiterste des leeft. En weet je waarom ook Gideon nog niet van de vrezen verlof? Kijk, de Heer had gezegd dat hij zo gebruikt worden om niet te uit de media niet de hand te verlaten. En toen had Gideon een oproep gedaan. En toen waren de duizenden gekomen. Een heel mooi legertje had hij gevormd. Toen had hij nog wel een beetje geloof. Maar toen zegt de Heer toen ze naar het water gaan. Allereerst die getrouwd zijn en die bloedig Ik zou wel zeggen, wat zaak is. Ziet mijn huis maar je ja, hebt er veel te veel. En daarna moesten ze af doen gaan naar het lager. En die dan met de mond zo geslurpt zou hebben, zou wij zeggen. Die moest ook nog weg gaan. Maar die met de hand geschept en zo aan de mond gebracht had, die moest blijven. En toen hield hij erover, driehonderd. Meer niet. En wij mensen zijn altijd bezig om op te talen. En toen zei Ga goed hoor, wat vermeerderd. En toen Gideon het vermeerderd had, toen ging God aan het verminderen. Toen hield hij de 300 over. En met deze, zegt de heer, zult gij Ezraal uit midden niet een hand verlozen. Maar daar is ook nog wel wat mee te beginnen, met 300 man. Weet je wat ze tegenwoordig zeggen? Als je je marakatte heeft en atoomwapens en vliegtuigen, dan is het nog wel wat mee te beginnen. De 300, het goed geoefend. Ja, maar die wapens waren er toen niet. En welke wapens kreeg Gideon en de zijnen mee? Die Gideon bende. die kreeg mee kruiken. Vattelijk en bedankt. Maar daar kun je toch niks mee beginnen in de oorlog? De Er was net om te doen. Dat is het niet in eigen kracht zo te doen. Want het volks is te veel, zegt de Heer. En weet je waarom? Omdat Israël zich niet zou beroemen. En zeggen, mijn kracht heeft mij verlost. Zie je dat God over zijn Heer waar? En dat is nog zo, de mensen die roepen altijd op om te werken. Die roepen je niet op tot gebedvorm, voor de vorm soms nog wel, maar niet in waarheid. Maar die roepen je altijd op tot werken. Dit doen en dat doen en dan komen we eruit. Gideon moest ook werken, maar hij moest eerst wat anders doen. En wat was dat? Bedelen. Geestelijk bedelen op zijn knieën. En daar zorgde God voor, dat je bedeler werd. En bedeler bleef En als je bedeler bent, dan moet je gedurig bedelen. Als je misnaar bent. En dan had, had, had, been, had. de heren ook nog een zorg. Want al die soldaten die hij had, boven de 300, die moesten naar huis. En de wagens moesten ze achterlaten. Ze kregen alleen maar zijnen kruiken. En wat we gezegd hebben. Kijk, en dan word je beter, Want dan wordt het een strijd, best gemoed. Voor die strijd, nu die zware strijd in Israël, vraagt de aandacht van morgen. En wel uit de rechter, zeven, daarvan het vijftiende vers. En het geschiedde als Gideon de vertelling des drooms. En de uitlegging hoorde, zo aanbad hij. En hij keerde weder tot het leger Israël en zei: Maakt u op, want de Heer heeft het leger der Midian niet in jullie de hand gegeven. Tot zover. Zie daar de zware strijd van Israël beschreven. Vraag ten eerste uw aandacht voor de openbaring. Aan Gideon. Ten tweede voor de aanbidding door Gideon. En ten derde voor de zekerheid en Gideon. Openbaring aan Gideon. Ja. Gideon had wat geopenbaard. God had hem geopenbaard, ja alles is. Gij zult Israël uit de Midianiten hand verlossen. Daarna had de Heer hem geopenbaard, Met deze drie honden zult gij de Midianiten verjagen. En Israël gelost. Dat zijn kostelijke openbaringen. En toch, hij had nog vrezen in zijn hart. Er moest nog een openbaring bij komen. Tegenwoordig zouden we zeggen, heb je er dan één niet genoeg? Nee, Gods volk heeft dan één openbaring niet genoeg. En als je aan één openbaring genoeg hebt in je leven, dan leer je de hele leven niks meer. Dat zou een bewijs zijn dat je het vast kon houden. Tegenwoordig zeggen zeg, dat is een bewijs van je ongeloof, wanneer je aan één openbaring niet genoeg hebt. Ik heb er niet genoeg aan, hoor. En dan voelt het van God En weet je waarom? Omdat God zijn volk doet aftrekken, kon het nou maar vermeerderen, dan gaat dat wel. Dan haal je wel genoeg aan die ene openbare, Maar dan kon je erbij aan uitbreiden. Met beredeneerd geloof, maar dat gaat nog net niet. Hè? En je eigen geloof laten groeien, dat gaat ook niet. dat geurt niet op je eigen achter. En dan gaat een heer het geloof beproeven. En dan zie ik jullie aan derste meer op de knieën. En vandaar, hun pinkton had wel geleid toen men zei dat iedereen geen zo groot geloof had. In de verdediging van klein geloof. En weet je wat hij zei? Meneer, zei hij, uw geloof zou ook zo groot niet zijn als net zoveel beproefd werd als mij. Kijk, en daar zit nou bij hij moet En met een bende van driehonderd, duizenden en duizenden vijanden gaan be be bestrijden. En dan eet je geloof niet zo groot, hoor. Duizenden die een groot geloof hebben, die gaan met de vijanden heulen. Die bevrijden zichzelf de over te lopen. En net te doen als de vijanden, de eigen toepenvallen. Een eigen strijd. Maar dat volk van God, Godse wachten, die kunnen zichzelf niet bevrijden. Die moeten altijd maar wachten op de roering van het wagen. Op de werking der tijden met dat God geloof in de harten. En wachten, dat is een moeilijke bezigheid, mensen van harten, mensen. De meeste mensen kunnen niet op de bus wachten op zichzelf. De bijstander zegt: ja, ik heb de tijd wat, behaal het maar alsjeblieft, maar ik kan eerst in, want mijn been wil anders niet goed. En de ander zegt, ja, ik heb eigenlijk geen tijd, want die kinderen van mij moeten en dan er En en ik kan er zelfs op mee. Zie je, want ik had er geen één wacht. Geen tijd. En zo is ook. Gideon. Gideon kon ook aanvangen, kon ik niet wachten. En daarom moest de heer hem geruststellen, wat het genaamd schijnt. En toen kon hij wachten. Maar, ze hadden de Heer weer een kostelijke openbaring erbij gedaan. En toen had hij Gideon er buiten laten vallen, en toen kon hij wachten, eerder niet. Oh, wat de kans soms zo bemoedigd worden. God bemoedigt Gideon. Hij zegt het, gij zo is wel uit als Midian niet de hand verlost. Gij verrijdbaar helft. Waarmee, zegt Gideon. Ik dat ik met je mee zou gaan en eerzaam zou gaan, dat was bemoedigend. bemoedelen. wij met de heren mee, ik zou met je mee gaan en God gaat erop. En ik zou voor jullie de strijden. En in schaaf gaat er uit met zijn groot leger en met zijn belaten. En God voert de strijd. Maar Gideon moet dat ook in zijn aard liggen. En daarom zegt de heer, ga nou eens aan het uiterste des levens van de miljoen niet. Gij en pure u Dat was toch gevaarlijk? Wie gaat er nou naar zijn vijanden toe? Gideon, die moest hem toe. Hij zou het wel in het verborgen gedaan hebben. En toen hij daar kwam, dat deed hij s'nachts hoor. En toen was er net een paar mensen aan het praten. Dat kon hij horen. En ze schijnen hard opgepraat te hebben. En wat zullen ze gesproken hebben? Dat er was een medianist die had gedroomd. En hij vertelde tegen die andere medianist, die was ook goed waard. Nou, ze had het niet kunnen horen. Ik heb gedroomd. Vannacht. En, wat heb je dan gedroongen, ik droomde dat een groot gerstenbrood van de bergen afkwam en steeds harder en tegen de tenten daar in de miljonieten naar over. En ze gingen allemaal ja. volgens de boven. Er heeft geen staan, zevje miljoen. En zijn kameraad die zat te luisteren, die was goed watergoed, die hoefde er nog niet uit te drijven. Hij zei, dat is het zwaar van Gideon. God heeft de Midianite in de hand van Israël gegeven. Dat moet toch goed wakker zijn, hè. Als jouw vijand dat gelooft, dat jullie hulp gegeven zal worden. Kun je zien dat je goed wakker was. Dat was nog waar ook. En lees nou in de woorden maar wat er staan. En het geschieden, als schied je om de vertelling des drooms. En de uitleiding hoort. De ene medium niet vertelt het, en de andere gaat de verklaring, de de bal. God heeft de media niet in de hand van Ezekiel gegeven. En als medium dat voor, dan valt het er buiten. Zo kan hij, zo ligt hij. Dat had hij nou net nog nodig. Wij mensen willen altijd zo graag bemoedigd worden. Niet waar, een beetje moet hieruit en een beetje moet daaruit. En een versje daar en een tekst daarbij. Maar, dat doet een heer ook wel eens. Maar eer dat God een zaak oplost, dat dan bemoedigt hij niet alleen. Maar dan gaat hij, degene die hij ervoor gebruikt, die gaat hij eruit zetten. Total bekant. Hij krijgt een legertje van 300 man. Dus mee ik zou daar niks meer beginnen. Hij krijgt een bewakeling van vakkelen, kruiken en bezuin. Kun je ook niks mee beginnen. En God zet hem uit alle moedgevingen helemaal eruit. Maar Gideon echt op zijn knieën op aanbidden. Hier komt hij. Zie, met alle genade van de buiten. Hij hoort de telle en de uitbreiding van de droom En daar ligt en dat is nou God's gewone weg. De Heere Los, nooit een zaak op zonder dat Hij je uit de geopenbare zaken uitzet. Dat is in elke weg zo. Hij bemoedigt zijn volk. Hij kan ze zo menigmaal versterken erin. En dat het vast en zeker komt. En dan geloven we dat het zal zeker komt. Kijk maar bij Abraham. Maar eer dat het komt. Eerst had God het gevuld, dan zegt Abraham, wat zult gij mij geven? Daar ik zonder kinderen heen gaan, ik was sterven, ik heb niks. En de bezorger van mijn huis, dat deze, dat deze dan als kinderen, Elie. Zal ik dan het hem gebouwd moeten worden? Nee, zegt God, zo zal het niet gaan. En dan wordt Abraham over opgeleid. Zie je dus ook naar de star. Dan moet je naar de hemel leren kijken. Je je zo stellig rechten hier in één, zegt Abraham. Je kunt toch meerder dan hetzelfde tot het over de roeven dat zegt. Alzo, zegt God, zal die het afleggen. Dat werd je bevestigd. Hij viel eruit. En Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dus hij viel eruit. Want God gerekend is geen gerechtigheid toe voordat hij het aflegt. Je dus kunt zien, bij Gedeon was ook aan het eind gelopen. Een weg van bemoediging, en dan komt hij in een weg van ontvrediging. En nu gaan we over de tweede zaak spreken. De aandetting door Gideon. Wie zou Gideon nou aangebeten hebben? Want er was een medeaniet die betaalde zijn droom. En een we dit: die achter de verklaring kwam. Dus van die twee zou die nou aangebeten hebben? Dat is heel dat. Ik denk van geen even bij. Want daar zit een uitvalt voor God, dan ga je hem niet naar binnen. Dat zou wat goderij zijn. Nee, ik lees in de tekst voor wat anders. En het geschiedenis als ging je om de vertelling deze strooms en zijn uitlegging hoorde, zo aanbacht hij. En het zegt de kanttekenaar er duidelijk van. Hij boog zich, erende en dankende God, vanwege zijn wonderbare regering en deze troost. Zie, je hoeft niet te vragen wie dan wat. De hoogte van Eterhaal, dat de hoogste plek is naast. Het was nou in zijn ziel, die hebben leef het u in de hemel, nee, het niet op, niet op de aarde. Daar hij dan bidding, hij eruit valt. Aanbidding, wat is het eigenlijk? Is dat binnen? Nee. Dat kan wat onder het gebed plaats hebben, maar het behoort eigenlijk te niet. Het is een antwoord op het gebed en de vruchten van. Aanbidding, dat is de hoogste trap van Godvertering. Eerst had God het geopenbaard, en daarna komt de aanbedding, dus het is vrucht van Gods openbaring in zijn hart. God de Heilige Geest had het zodanig geopenbaard dat Gideon er buiten valt. En als hij er buiten valt, kan Gideon nog de niet aanbedden, maar zijn eigen ook niet. En zijn bevinding ook niet, maar hij aanbedt de God van Israël, Dat is een kostelijke vraag. Oh, dan wordt God verheerlijk. Gideon mag daar de vrede God beoefenen. En dan valt hij met zijn mensenbreedte buiten. En wat hij dan zorgeloos? Nee. Nee, nee. De vrezen God en de aanbedding, de ware godsverering, die verbindt aan de meneer. Daar word je niet zorgeloos van. Je denkt misschien dat hij daarmee in slaap is, maar dat is toch niet waar hoor. Want hij roept de driehonderd samen en zegt, God heeft de hier niet in onze hand gegeven. Nu dan zegt hij nou in de strijd. Kun je zien dat hij de weg van gehoorzaamheid gaat. De vrucht van de godsopenbaring is geen werkheiligheid, is geen zorgeloosheid, maar is de weg van gehoorzaamheid. Nu wordt betracht. Zo ging het met Hylion. Wat is een kostelijke zaak God te mogen aanbidden als je zaak in God kwijtraakt. Het zij een zaak in de weg der voorzienigheid. Het zij een zaak in je levensomstandigheden. Het zij je staagt voor God dat je een verliezen mag en een woord voor je schuld krijgt. Het zij in moeilijkheden dat je komt en je raakt de zaak in God vrij. En je krijgt een antwoord van boven en dan neemt God die zaak over. En dan ben ik kwijt ook. Dat wil niet zeggen dat je de weg van God verband dan niet lopen moet. En dat hij dan uitwendig niet opgelost moet worden. Maar dan kun je er zelf niet meer aan werken. Dan wordt er buiten gezegd. Gideon werd er buiten gezegd. God heeft hem toch als middel in zijn hand gebruikt om de miljonieten te beslagen. Maar Gideon kon er niet aan werken. Nee, hij moest met de 300 man naar de miljonieten toe. En hij was uit zijn werk uitgezet. Daarom gaat het om de met 300. Daarom gaat het om de wapening waar je niks mee doen Dat was nou de wapening, dat geloof ik. Dat weet niet meer werken, Dat werd kort mee. Dat was zo anders, dat staat er wel. Duizenden mensen zijn er in werk. Als je gaat vleesrood, over geloof dan dan je maar dat. Ja, maar je moet toch dit en je moet toch dat Nee, als je geloof over dan heb je en als je bij voortgang geloven maar hij goed gewerkt is, maar dat geloof niet, zoals je zou. Maar als God je weer geloof geeft te beoefenen, zet hij je gelijk aan de kant. Daar heeft God me gewerkt. Gideon wordt aan de kant gezet om als dienstbaar te zijn in ons hand. Hij kon er niet aan werken. En toch moet hij door het geloof de strijd voeren. En dat niet zo'n lichte strijd voor het leven voeren. Maar toen moet er helemaal buiten gedaan worden. Aan het gaat te Zo ging het nou bij Gideon. Overhaal God aangebezen. Toen lag hij eruit. En zo zegt hij ook. God heeft de media niet in onze hand gegeven. En dan gaat hij de weg van gehoorzaamheid. En hij verdeelt zijn volk in drie hoog. En dan moet je niet doen als ik. Zegt Gideon. Als ik op de badaan zou blazen. Dan moet je de voor de een en goed Gideon. Dat is de vrucht. Nee, de vrucht van de geloof. van Abraham. Abraham is gesterkt geweest door het geloof. Geven de God de eer. Wat had er nu weer gezegd? Dat voelt is te veel. deze Eterhoud zich niet benoemen zal. En zeggen: mijn hand heeft mij verloopt. tussen mijn hart, kiep Ik zal u wel zeggen wie hij heeft. Veel doet Maar hij was toch gelukkig. Je hebt God ook over. En als je die overhoudt mensen, dan heb je alles. Paulus zegt, Zeg niet dat je dat voor je leven lang alles hebt, dat bedoel ik niet. Maar dan heb je alles, zo God voor ons is, wat zal dan tegen ons zijn? En zo God tegen ons is, wat zij dan nog meest? Is er al nou gaat God, God tegen en daarom zijn we de midden niet? En God is niet veranderd hoor. Maar hij heeft echter al veranderd, hij heeft de vernederd. Bracht in de petters de armoed. En toen liep hij tot de nieren. Zie, en dat dat roepen, dat was het bewijs van de vernedering. En toen ging God weer werken. Dat, dat bewijste van, God gaat werken waar de mens vernedert. En als de mens zichzelf gaat verhogen, dat is een ander bewijs dat God niet in de werken. je het hetzelfde verhoogt, zou het vernederd worden. En het is je hetzelfde vernedert, dat is degene die de God vernederd wordt, die zou verhoogd worden. Ze werkten hier nog wat en nooit anders, tenminste, dames, is die Bijbel niet waar. En dat geloof ik dan nog. Gideon aanwaard. Hij was bezig om God te verhogen uit een vernederd hart. Zouden we gelukkig zijn, mensen, als we ons eigenlijk bij de God vernederd hadden en niet bij allerlei middelen gingen zoeken? God dan niet middelen? Ja. Maar dan die middelen die hij verordeneert. En wat was dat? Dat Gideon de strijd voeren moest door het groep. En met 300 mannetjes, waarvan de mensen zouden zeggen, die mannen schijt. Met 300 man, deze buiten de Medianieten, Amelietieten en Arabiërs. de vijand die veel sterker waren dan inderdaad en dan met kruiken, met bazuinen en met faktof. Ze was dat die man die denkt zeker dat hij al die legers verbranden kan met die faktof en dat hij daarna verdrinken kan met water uit de kruim. En dat ze dan van schrik van de bazuinen zeker dat er een dood zullen pakken. Nee, dat dacht Gideon niet voor. Maar zo praten de mensen. Jullie zijn zeker dikke dat je het zelf kunnen met En het zeggen ze, nog, als je nou niet hebt, dan zeggen de ze, mensen, dan ga je allemaal doen. Maar weet je wat dat nou weer is? Ze willen hebben dat wij ons hebben, en ze zijn bang dat ze zelf doen. Er langs erin hebben. Want als je erin bent, dan hoeven we toch niet bang te zijn? Als je nou goed verzekerd bent van alle kanten, dan hoeven we toch niet bang te zijn, zijn je besmet voor, En tot in de hoogste plagen en kringen het voort, tot het ministerie toe. Zitten ze allemaal op te drinken. Want ja. ze geloven zelf niet in de middel. Geloven ze niet, schat? Als je toch goed verzekerd was, dan geloven ik toch niet dat dat misgaat, Mensen die goed verzekerd zijn, die kunnen niet besmet worden. En ik kan toch ook niet denken dat ze nou zoveel zorgen hebben over mensen die niet ingespond hebben. Dat ze nou zo'n liefdevolle zorg hebben, dat ze we zouden het toch zo aardig vinden als die mensen wat kregen. Want dan moet je ingespoten worden voor de TB en voor de kanker. En je moet nog eens gespoten worden voor de griep. En je moet nog eens gespoten worden voor de griep. En voor dat, zeggen, honderd spijtjes is nog niet genoeg, want dan zijn ze nog wel kranken en kwalen die je nog krijgen kan. En ik heb het in mijn eigen leven wel eens gezien. Vroeger spotten ze de varkens ook in tegen Black en daar was een man die had geen spoelte. En de vrouw was een goedvredende vrouw. Nou heb ik het varken in wat gespakt. O, oh, zegt de man, ik schrik ervan. Als dat maar niet een van onze kinderen kost. Half jaar later lag het varken dood zwart van de vlertje. En de vrouw was blij. En de man werd klaar. Ben jij nou nog blij? Als het dood is, zegt hij, ik begrijp niks meer van jou. We hebben een half jaar gemerkt, dat veel gekopt had, voor gelijk, nou, wat je dood. Ja, des, maar ik was bang dat een van mijn kennis zou zijn. En ik kon liever varken dood worden. En weet je wat God ging doen? Die bewoog de buren in de buurt, bewoog de draak, en ze kregen zoveel spek en vlees van de buren, dat ze nog meer hadden dan 20 gemeente varen. Ja, nog niks helemaal genoeg. Zonder op de grondstafel. Dat hebben eh, we zelf meegemaakt, te zien, wat dat gebeurt. Kijk, dat moet je nou niet meer doen. Ik zal dat wel eens horen. En dat is voor ieder persoonlijk, ik breng dat niet op. Maar je komt voor je eigen persoonlijk geloof. En ik kun je zien hoe wat verder. Ze hebben dat hele jaar, ze het zelf uit de eigen mond gehoord. Ze hebben nog nooit zoveel verlengd. Ik had dat dat jaar dat door. En ik heb het zelf ook wel meegemaakt dat ik een duur jaar van dit ongevallen nu moeilijk moeilijkheid en dat duizenden geld het komt en ik heb nog nooit zoveel overal van het jaar omhoog. En je zal een goede jaar hebben en God laat en je had er niet van over. Oh, dat we er nog erg in mochten hebben. Dat God met de civie ons dat is maar 300 man van heel het Om duizenden idio niet te beslaan. En namelijk eten en eten en in Harabier. En kruiken en vattelen en bezuinigen. Ik kan best geloven dat de mensen zeggen, die mensen zijn gek. Maar je kunt een beetje van de mensen voor gek verklaard worden, als dat een heer zegt, je ben niet goed wijs. Want die weet het waar ik ben. Zal ik eens laten horen dat een heer precies weet hoe je bent? De engel kwam bij Gideon op de, de wijn In de wijnpestdag. Helemaal verborgen zat daar. Voor de midden niet. Die mensen kon maar al zien. Zou het al met de stok gedaan hebben, dat het niet horen kon. De bang hadden. En dan komt de engel dat ze, gij strijdbaar houdt. En daarna vraagt de engel dat in de vlam ook van ons landen. En dat zou ik in het Gideon, want ik heb een engel gezien. En dan zegt de heer de vrees niet, want ik zal je door die drie dus niet te laten belanden. Zo we zo moet het gaan. Zie je wel dat God er nou weer hoogte hoogste nog gaat. O, hadden we dat toch eens ergens dat God ook niet alleen over de wereld, maar ook op de verborgen plaats in het gewoon. Hoe dat je dat niet zien, als je op de knieën voor God legt te wenen, dan zei je, is het toch niet, niet dat ik dat je daar nou God daar geen ergens in hebt. Maar hij ziet het toch waar jij eigen weg gaat. vast en dicht. En dat is die dwaas, die had zijn eigen weg. Maar die zag eens goed vast, laat de Denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon. Hij reisde buiten slant, want hij kwam binnen het land, want hij ook erfenis. En hij kwam bij de varkens ter eger. Begeerde een dag te eten en niemand gaf Zijn gelijkenis, met licht toch lering is. Nou, dat we dat maar zo moeten denken. Hoe mensen bij denken hetzelfde kunnen raden. En het is toch niet waar waarom. Dat wil niet zeggen dat we onverschillig moeten zijn. En dat wil ook niet zeggen dat we in gevaar ons moeten begeven. En dat God verzoeken. Geduld de Heer, uw God niet verzoeken. Maar eens even kijken wat God doet. Dan lees het ervan. In het tekstwoorden, maak u op, want de Heer heeft het leger dan niet in jullie de hand gegeven. Zo kreeg jullie om het te horen. En zo loopt dit geloven ook, want dat is de geloofstaal van Gideon. En dan lezen we verder, dat hij deelde de 300 man in drie hopen, gaf ze gelijk een bataille in de hand, een ledige kruiken en een in het midden. En ziet naar mij en doet al zo en ziet, als ik zou komen naar het buiten, is best leeg, zo zal het geschieden. Gelijk als ik zou doen, al zo zult gij doen. En als ik met de bataille zou blazen, en in alle die mensen zijn, dan zult gij die ook met de betuimbladeren. Lent om het ganse leger en gij zult zeggen, voor de heren en voor Gideon. Oh, wat een koppelijke zin, voor de heren. Eerst God en dan Gideon. God is de geloond en Gideon is de geloond God bovenaf en dan Gideon. Dat is nou geen koppelijke zaak. De zekerheid had hij het na. Nou. En is. Wat is dat nou? van de verzekering dat die teken is deze naart dat was nou de echte verzekering die hij had. Geloofverzekering was dat. God had een, niet alleen het geloof gewerkt, maar God had ook het geloof versterkt. En weet je wanneer het meeste versterkt was? Toen God hem naar buiten liet vallen. Toen mocht Gideon God aanbidden, en toen redeneerde hij niet meer. wat zegt hij door het geloof? Maakt u op, want de Heer heeft het leven der niet in uw hand gegeven. Dat geloofstaal, zie je wel, volgens zeggen dat hij geloofzaal is. Dat geloof hij Hij zegt, God heeft de niet in onze hand gegeven. En dat moet toch gaan doen. Ja, en toch is dat nou de taal des geloofs. Geloof dus, geloof zegt dat Bosdoe, of schrijft, beter uitgedrukt, in Hebreeën 11, vers 1, is een bewijs van de zaken die men niet ziet. En de vaste grond de dingen die men hoopt, Hebrae 11 Dat kun je nou bij Gideon zien. God heeft de miljoen in onze hand gegeven. En daar gaat hij met zijn legers naartoe. En de miljoen betrekken de De een bracht de andere ter verderven. En Gideon en de zijn behaalden overweg. Met 300 man. Waarom? Omdat God erin blazen de legers van de miljoen en de verbonden vijanden. En als God er in blaas neem dan kun je miljoenen hebben, en dan verliet nog. En als God de overwinning geeft, die geeft je al niet wel, dan ben je niet tot de overwinning gevoeld wordt. Hoeveel komt er niet tegenop in plaats van Gods God? Die hebben niks mee van zichzelf. Ze zijn in zonde ontvangen en geboren. Hoe moet dat door mij worden? Dat kan toch niet uit jezelf? Nee, dat kan ook niet. En dan hebben ze duizenden vijanden van buiten. Van al diegenen die uit de werken tragen worden. Die zijn God vol is allemaal tegen. Je wil uit de werken tragen worden. Die zijn allemaal tegen. En dat is een machtige strijd. Degenen die de zuivere leer haat. Die God haat. En die de praktische bevinding haat. Die zijn je allemaal Ja, ik zal het nog meer zeggen. Want huisgenoten zeggen: God vol is allemaal tegen. Zo bekomt het ook nog en Die mij niet lief heeft, of de vader of moeder, of man of vrouw, of jong of dochter, die is mij niet waardig. En dan zal nog geen mens beoefenen als God hem niet aan zijn kant laat houden. Gideon viel aan de kant van God. Oh, wat gelukkig, Gideon, aan de kant van God te maken Dat is een constructieve zijde. Dan valt God toch mee, mensen, als je aan de kant van God wacht. En dan kom je er nooit met jezelf. Ook in de ontvangende gedachten. Maar daar kom je alleen als God de mensen eruit En dat is een plaats, want dan heb ik verloren. Dan kan je die zaak niet meer verliezen dan heb je verloren. Maar dan kun je er ook niet meer aan werden. Maar dan ga je wel de weg van geloof, mij. God zegt, dan moet je die vaker nemen, die kruiden naar die zijn en die 300 op het man. En dan zal ik de midden niet in handen hand geven. En dan zorgt de beste dat in die video ons er niet te komt. We gaven hem geen wapenen en 300 man. En zo heeft hij dat leger overwon. Zo kwam hij uit de strijd. Hoelang het duurt? Die hebben het gedronken hebben in de nacht. Maar kijk hier, hij zei: verwinnaar in de strijd. Hij heeft die het tuin. Zo is het gegaan. Waarom niet lang te worden? Wil de eerste zingen? Zal hem 91. eerste heeft best. 91. Hij die op God bescherming wacht, wordt door den hoogste koning beveiligd in een duistere nacht, die vader in God gewoond. Ik noem het God zo groet als groeit voor hem die op hem bouwt. Mijn borg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwt, het eerste van 91. <tie> Een de nacht van in uit Paaf uit Gans benachting, en jaagt de niet erachterna. achterna. Ook van Gideon boven in Gans en de berg in de beneden. Komt acht in beneden, te benevenin, komt zegt hij en beneemt gelieven de lagerissen van dat Bara, enzovoort. Zingen twee vorsten van de Mille niet, en Nea. Zie God werkt, Gideon en de berg tussen ze uit, en toch als middel gebruikt. Zo werkt en wat zou dat de wens zijn voor ieder hieronder geworden dat God ons daar wat verleert. En wat zouden we dat van harte te wensen dat onze overheden er ook eens buiten willen met andere maatregelen. Denk dat we dat God nodig hebben. En dat is een vijand, een mens, zo'n vijand van God dat hij alles wil werken maar hij wil God niet nodig hebben. Dat er net zoveel tot God geroepen werd en dat een nou gewerkt met de waarde. Maar ze begrijpen tegenwoordig te danken, ze roepen niet meer. Ik kan het goed begrijpen. Want een danken, die heeft God niet nodig Maar de roepen wel, die zit in de nood. Kijk, die danken, die heeft er al uit. Die begint God tot de danken. En dan moet er hard uit geholpen worden. Die weten niet wat ze is. Een wachtbezicht. Maar Gideon als vast. Want God ontnam hem zijn leger en zijn wapen. En dan loop je wachten. Maar als je telkens uitvlucht en dan loop je nooit vast. En laten we nou eens heel eerlijk lezen, gemeente, wie wil er nou wapen lopen? Toch de ene. Ik niet en jullie niet. Maar de Heer vraagt het niet aan Gideon: wat wil je nou? En zegt: zo moet je doen. God vraagt niet aan zijn volk: wat wil je nou? Maar zijn volk moet aan hem vragen: leer men naar uw wel te handelen. Net als doen. Wat oh, is een mens bezig om God de regels voor te krijgen. Zo hebben we ons wel eens dat moeten doen. Maar nou, is doet God het niet hoor. Maar dan mij gaat het net andersom. God me eruit anders schrijft hij zelf de regels voor. En hij dan genade krijgt om die te mogen volgen, en ze van achteren en waar, uh, dan God je totaal aan de kant gaan. En waarom? wel anders zou Israël zich beroemen en zeggen, mijn kracht heeft mij bevrijd. En dat waagde God over. Dacht je dat God zichzelf verloopt en de mensen eerder van vrijen? Dat hoeft je niet te denken, dat God zo is. Die verandert nooit. Die ik nog altijd in zijn boek laten beschrijven. In de Bijbel. Ik zou mijn, mijn eer geen mensen geven en nog mijn lof en te sneeuw in de beelden. Dat doet u nooit. Dat zou je zelf moeten verhogen. En als je daar maar eens goed om denkt, dan kun je wel zien hoe het gaat. Hè? Al wat die mensen zullen werken, dat plaat God in. Zolang als ze niet op de knieën van God gaan. En dan zit het niet in je knieën te barogeen, want dan ga je nog wel doen en dan is in plaat valt ook. Dat bedoel ik niet. Dat is de vorm, maar dat er voor God in stok gebracht wordt, dat gaat over. Dat zie ik nog net niet. Dat zie ik niet in Nederland. Dat zie ik niet in de kerk. Al zijn er nog wat enkele die God het geeft. Maar in het algemeen zie je dat nog niet. En waar God de genade werd gebed onthoudt, dan moet je maar denken dat de genade van de uitkomst nog uitgesteld wordt. Altijd brengt God de eerste in de nood die dat in het Op de nood schrijft deze grote wonderen. En als God de nood onthoudt, wat praat nog is te zat, maar als God de zielelood onthoudt mensen, dan onthoudt het de verlossing ook nog. Dan gaat het nog door. En dat heeft nou net de oorzaak. Dat is de grootste moeilijkheid. Je zit niet in de omstandigheden. Je zit in de mensen die eronder leven. Oh, en zien wij dat God is. Toen riepen de kinderen net eruit tot een heer. Mensen, heb je moeilijkheden. Ik weet wat ik zelf niet opmog. Iedereen heeft er zijn. Ik kom er ook gedurende voor. Uitbreken moet ik in de moeilijkheid. Want dan kan je nooit leren. Hij heeft 40 jaar gedaan, dan kun je het nog niet. Dan kun je het nog minder een stoeibrol. En waar krijg je dat als het goed gaat, dan brengt God dit hier in de nood. Dat zie je En dan moet je nog niks van hebben. Mijn vlees ook niet. Maar de Heer, de vraag nooit wat ik wil. Die werkt altijd wat hij wil. En dan ben je misschien nog boos en nog moedeloos en dan zeg je, moet dat nou doen? En dan zegt hij van achteren: de zijn, ook God, uw wegen. Oh, dan wordt God aangebreed dat hij om eruit had. Dat is het nou net vast. Voor mij en voor u, God moet er een keer ons buiten zetten met al ons werk met al onze wijzen en met al ons doen. En met al hetgeen wat we menen te moeten doen. Dat is nou de ergste weg. Ik hoop nooit een andere wijzen. want God heeft me niet anders geleerd. Gaat ze iedere keer buiten te zeggen. En mijn vlees kan dan nog nooit begeren. Dat wil ze niet aan. Maar dan vraagt de niet aan. Die werkt bij de EU. Het willen en het werken. Dat zijn welbehagen. En dan werkt hij volgens met ons werken. Met onze bestendoening van de kant. Dat wil niet zeggen dat je zo moet gaan zitten zitten slapen. Dat deed Gideon ook niet. Hij was wagen met die 300 man. Hoort maar. Als gehoord zult het gelijk er maar zijn. Doe dan wat je mij niet doen te. Zie je dat je wel wakende wordt? Nee, als je oefening hebt dus gelozen, als je die mag beoefenen, dan ben je niet slapende, hoor. Dan kan het nog wel eens zijn dat je s'nachts ook nog wakker wordt. Ik ben geweest, zei Jacob, dat me de dag te herfie verteerde. En s'nachts was het slaap genoeg ik. Dat, dat waren wandelingen die die maken moest bij Laban. En ik denk dat ik toen die lekker overvallen was door wilde dieren. Maar als je s'nachts ook niet laat kan van de kou, dan ben je wel laag. Dat is heel anders dan dat zo'n lome is dan ben je zo slaap, overdag nog. Je kunt het nog in de kerk hebben. ga maar bij je eigen vandaan wie het doet. Dan ben je zo slaap. Dat zelfs de prediking je nog niet wakker had. Maar achter van bennen, met doodvrees in je hart komen. Mensen vlak is nachts nog niet slapen, laat staan in de kerk. Oh, in die tijd dat de men, als God hem veel in de strijd oefent, dan doet hij geen oog dicht om nachts op En dan zit niet in het lakker liggen, hoor. Maar, als van binnen niet vlak ligt, dan denk je moet, dat je denkt, nou kan ik wel eens gaan slapen. En moet ik op mijn ogen proberen open te doen en dan ben ik dood. Maar dan nou gaat het niet meer, dan durf je niet meer slapen. Zo graag wordt het volk wel naar bed is. en dat durf ik niet slapen, want ik denk, als ik dan misschien is het niet meer wakker word en ga slapen, is een ik wil Toen voor de rechter toe. Ken je er wat van me? Dat is de weg die God met zijn volk houdt hoor. En als het op de proef komt ook, en dan zei, de heren, ik kon er niet van slapen, want ik zat met die zaak, die was al opgelopen, en die moet ik eerst kwijt en ik kan het bij de mensen niet kwijt, en ik kan het zelf niet kwijt, die kan ik alleen kwijt als God hem overneemt. Ja, zeggen de mensen, dat moet je dat overgeven, de handen te zeer en dan ga je rustig slapen, ja, ja. Die praten over overgeven zonder dat God het overneemt. En daarom raak je het ook niet kwijt, en daarom zitten ze nog te werken. Maar zo gaat het niet, God leert hem volk dat God het overneemt, dat je kwijt bent. En dat je niet zorgeloos wordt, dat hij dan precies in de weg gaat, tot God me hebben. zelfs er niks van doen. En kijk wat God doet. En dan verblijft te worden met hetgeen wat God doet. Hoe idioot was blij met toen hij eruit lag. Hij heeft gelort toen de uitgebracht. uit te Vandaar is zorg dat niet had. Je kon het nog niet loslaten. Mijn is zegt, ik ben de geringste uit mijn vlacht en de narmste uit het vader vlacht. Hoe moet dat dan toch? Zegt nou, hij dat ik met die hand wel daarom zult gaan. Ja maar, ja maar 300 man en dan kruiken en pakkelen, wat moet je daar nou mee beginnen, dat kan niet hè? Maar toen Gideon de vertelling hoorde en de uitleging van de droom, God gaf die openbaring in het hart van die heiden, hm? toen Gideon dat hoorde, en toen zei die man er nog bij, dat was het zwaard van Gideon de zoon van Johan, God heeft de niet in de hand, dus sprong het op in het hart van Gideon. Hoort maar wat hij zegt, met zekerheid in zijn hart. Maakt u op, want de Heer heeft het leger der media niet in jullie de hand gegeven. Toen sprak u de 300 Oh, daar heb je nou de overwinning des geloofs. En heeft God hem beschaamd? Nee, God gaf hem de overwinning. Want door het geloof bij die mensen, de gelovigen die kan missen. Dat die meent geloof te hebben en dat mensen. Maar als je ik in de oefening mag staan en God laat hem eruit vallen maar dan is hij een minister. Als de tegenheid in zijn raad, kennen we er ook wat van jongeren en ouderen. Dat God ons vast laat lopen zijn Heer, maar hoe moet dat nou toch? Ziende op mezelf, Het kan niet. Zingde op andere mensen? Het kan niet. En zingde op de wapen, Het kan niet. Ja, maar zegt de Heer, omdat ik met je mee verhaal. Ja, zegt het geloof, dat kan het laten. Als God mij gaat dan wel alles te doen. En antwoordde hij ja. Maar de maren die kwamen weer op. Zien op het leger zit. 300 man en tien de bewapening, Kruiken, bezuigen en pakken. Nee, toekomt weer niet. Vreed gij dan nog af te gaan? Dus mijn heren, zie ons af, maar gedurende met die vrezing. Want die vloer is op niet graag. Dat kun je begrijpen. Nou had zijn leven verwacht. Ging hem zo leven hè? En als je dan om je leven gaat, mensen, dan komt persoonlijk alles. En ze zeggen, waar word dat je verliezen. En dat is in geestelijke ook zo. Dat gaat dan op leven en dood strijden. Dat is niet zomaar een gemiddelijke plaatje over een verandering van een tekst in je hoofd te plaats. Dat gaat op leven en dood te strijden, Zodat je eruit valt. Dan stuif je aan je werk. En dan moet je het aan God overlaten. Maar je het aan God overlaten. Oh, en dan is het toch te laat. En God is met ziel terug en we zetten dat het van hem is verwacht. Heb hem slaap, die hij wil niet slapen. toen hij rust is. Mensen gaan voor zijn wat werken. En dat is de, ah, uh, oh, wat een verkwikkende slaap op je werken. Kijk dan wat hij slaapt. Dat is natuurlijk. Maar geestelijk echte, als hij geestelijke rust en geloof in Gods recht, Dan het van hem is mijn verwachting. Dan gaat hij uitkijken wat God aan zet. God heeft de media niet meer onderhoud gegeven. En de gaat in de weg van gehoorzaamheid. En God brengt ze naar hem toe. We zetten het slaag van de medialieten en van de vijanden die ze bijna tegen elkaar. En geef die om je af de buiten te sleten. Maar een kostelijke zaak, zo geeft God mij de oplossing. Dat al de mensen uit de werken te zetten die die ze gebruiken, Maar niet met onwijzen werken en vooral niet voor de boven wegen die God verbiedt in te hoeven. Dat zij je nooit z'n Alleen inderdaad, tot God het in ging te worden. Dat zijn kleine mijn woord anders zou het zijn. Dat ze geen dagracht zullen hebben. Nee, dan had met Gideon niet goed gedaan. Zijn eigen wegen verwacht om de overwinning te behalen. Ja, mensen zijn eigenwijs, soms. Dat is een Heer, maar ik kan er toch met 2000 en 20.000 vrienden mee doen. Of met 300. Nee, hij een heer. 300 moet je er hebben. Ja, maar waarom? Dan durf ik het niet. Anders, dan zal Israël zeggen, mijn kracht heeft mij verloopt. God waakte erover. Dat Gideon niet aan de Heer van God. Komt er niet aan komen, zorg er een hotel voor. En Gideon is er buiten gevallen, hè? en zegt hij, als we nou de strijd aangaan tegen dat volk, dan moet je roepen voor de Heer en voor Gideon. er lacht hij eruit. Oh, dat is zo goddelijke zaak. Ik zou er al wat volk wel toe willen wachten. dat ze gedurend daar mogen zijn, dat ze verdurend er buiten gezet worden, en dat het dit wordt voor de Heer en voor Gideon. Zou u, mijn hoogers, jong en al, van harte toe weten, en mezelf erbij, en we voortdurend op dat plaatje terecht mogen komen. Als een buitenvallend mens. En een, de oefening van het geloof te mogen hebben. Voor de Heer en voor Gideon. O God is het waardig. En wij zijn ten liefste beschuldigd. Maar het is waar. God moet je er eens buiten zetten. Iedere keer. Dan uit een taak wordt God verhoogd. Amen. Deze van de middelaar God en de mens. Die nooit anders deed als God verheerlijken op de aarde. En uw zwijgen en uw spreken, ja, en al uw handen en handen, was altijd het grote doel. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En daaraan onlosmakelijk verbonden, hij zal zijn woord zalig maken van de zon. En dat gaat met veel strijd en met veel tegenheden gepaard. En vele verdrukkingen waaruit die retten komt. Ah, dat we verwaardigd mochten worden om achter u af te komen, om het in uw hand alleen over te laten, Het is u volmaag bekend, heren, dat we dat iedere keer tot de laatste vezel afgesneden moeten worden van al onze werkingen. Amen. Onze slot en dijp zal om 72 verseven. Nou zal hij schoonen en wat er verder volgt. 137 gulden en 60 cent. Namens de kerk, op hartelijk dank. Dat huisbezoek bij Leven en Welzijn, op de Heerenwil zal plaats hebben morgenavond bij Weekeuken F. Zoon ochtend en bij Weduwe Timmer van Maurik ochtend. Dinsdagavond bij H. Hommersom ochtend en bij MJ de Kat Angelino ochtend.